Dat heeft even geduurd. De brand begon vannacht in de top van de kerk. Het monument is verwoest, de toren en het dak zijn ingestort... de muren staan nog recht overeind. Er was veel rook, waardoor buurtbewoners werden opgevangen... in een spiritueel centrum even verderop een verdacht opgepakt voor het dodelijke vuurwerkincident in Nijmegen. Kort na middernacht kwam daar een jongen om het leven door een explosie. Volgens de Gelderlander was hij 16. Maar de politie wil zowel over het slachtoffer als over de verdacht op dit moment niks kwijt. Een man uit Hoofddorp zit vast omdat hij vannacht in Haarlem agenten bekogelde met zwaar vuurwerk. Na een korte achtervolging kon die worden opgepakt. De politiebond en veiligheidsregio's melden dat hulpdiensten overal flink lastig zijn gevallen deze jaarwisseling. En wij hebben deze jaarwisseling massaal naar onze smart. Gegrepen om elkaar de beste wensen te sturen. En dat zorgde voor recordverbruik aan mobiele data bij de telefoonproviders. KPN steeg het verbruik naar bijna 600 terabyte. Dat staat gelijk aan 30 jaar lang onafgebroken video's in hoge kwaliteit streamen. Wind, buien, bewolking en tussen de 3 tot 6 graden. Vanavond en vannacht winterse buien. En dat was het nieuws op 538. Jouw thuis, jouw smaak met Carwai. Nu tot wel 50% korting op bijna alle binnenmeubelen. Carwij, maak het mooier. Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here. Jouw unieke vakantie, weg van de massa op elizawashere.nl Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus. Zoals Plus Nederlandse aardappelen en stampotgroenten. 1 plus 1 gratis. En alle maaltijdmixen en maaltijdpakketten? Oké, okay, plus 1 gratis. We doen het je mee. Plus. Hallo liefste luisteraar, wij zijn Bas, Dylan en Eva. En we willen je wat toewensen. Een heel mooi nieuwjaar met allemaal lieve knuffels. Ja, leuk en heel veel muziek en heel veel avondshows natuurlijk. Nou, dat mag ik hopen, ja. Dat zouden we leuk vinden. De 100 grootste hits van het afgelopen jaar. De 538 Top 100 van 2025. Jordi Warners. Met Bluff en Bente. Hoe hou ik dit vast? En nu eerst Sven versus likke Pep. Likke dag. Top 100.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 staat nog vol. Van die groene batterijen worden we weer door. Iedereen is welkom, hier moet je zijn geweest. We maken het gezellig. Ik weet de goede bij me lacht In mijn armen als een kind Je vroeg me wie de zon bestuurt Of je sterker wordt van tegen. Dat jij hoe lang het zich doet. wanneer het weer van kleur verschilt, Mag het nog iets langer zijn, wil me anders durf ik niet. Viva, nog veel, hou vast. Niet bewegen, het is goed, het is af. En misschien nog iets mooier dan dat. Viva. Die kijkt nog steeds omhoog Je ziet wel dat hij ouder wordt Je kan hem soms omhuilen Maar zelf wat hij zijn schouders op Vier vaker nog veel Hou vast Niet bewegen Het is goed Het is af En misschien nog iets mooier dan dat Vier vaker nog veel So far. Dan wär ik een Lampe aus den 70ern. Ik glüh gern vor, ik geh gern aus. Mir haut's die Sicherungen aus. Wär ik een Möbelstück, dan wär ik een Lampe aus den 70ern. Ik saug die Kernkraftwerke leer. Ik laf op 8000 Ampere. Wär ik een Möbelstück, dan wär ik een Lampe aus den 70ern. Wackel wackel wackel wackel wackel kommt dann. Wo ist wackel wackel wackel wackel wackel wackel wackel wackel wackel wackel wackel wackel wackel wackel so helle, helle in der Kapelle, eben retro. Aus schon Pietro Lombardi, dieser Intelligenz bolzen gegen mich, aber hin und wieder flackert bei mir oben auch ein Licht. Is ook De lampen als die Die kleer nog voor die ging niet de houds. De die zeker ganz sicher houds. Weer ik Op 98, oimara en wakkel De 5-3-af top 100. Na transitiegetrouw gaan we op 1 januari nog heel eventjes terug naar het afgelopen jaar. De afgelopen 12 maanden. En dat doen we dus met de top 100 van 2025. Nou, bij deze namens heel 538, namens mij ook, een heel gelukkig 2026. Bij deze de beste wensen. En, hoe erg is de kaart op deze ochtend? Hoe laat heb je het gemaakt of hoe vroeg eigenlijk? Ja, dan is het misschien eventjes schakelen op 1 januari. Komt de familie nog eventjes over de vloer. De beste wensen krijg je van iedereen. En dan, uh, dan kunnen we langzaam aan ook weer door naar het weekend. 5, 3, 8, dus met de top 100 vandaag de hele dag. We werken toe naar de nummer 1 van 2025. En nu eerst Afrojack Anal Black op 97. I had a dream. I was standing on a star. How beautiful a dream Will you promise me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 2025 Dit is de Top 100. 95 Gestaan, T. McRae een sportscar. 5, 3, 8, 2, Op nummer 95. vind het zo'n goed nummer. T. McRae heeft in ieder geval één ding geleerd het afgelopen jaar. Dat als ze nog een keer gaat playbacken tijdens een show, concert... dat ze dan in ieder geval niet aan de verkeerde kant van de microfoon moet gaan zingen. Dus uh, een keer betrapt op playbacken. Terwijl ze tegen de achterkant van de microfoon aan het aanzingen was. Ja, dan ben je wel heel erg slecht in het verbergen ervan. Het is 5 We gaan dus met de top 100 van het afgelopen jaar. Daar zit Nick Schilder ook in, zometeen. En deze, Donny en Yves Berensen, nachtenlang op nummer 94. Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen. Omdat je vannacht bij me blijft.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 Mag ik mij...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 Pannen Ik laat een lichtje branden voor jou. Dagen twaalen in gevoel. Twijfels over wat je zoekt. Soms wat verloren, dat geeft toch niet. Besluit dus je om weer terug te gaan. Dan schuif ik graag je stoel aan. Weet dat er niets is veranderd. of I belong en jouw idee wat een bizar jaar heeft zij weer gehad. 5, 3, 8, 100. Eigen uitverkochte solo shows, maar ook gewoon met de bankchiters in de Ziggo Dome en naar Tokyo in Japan. Kortom, nog een mooie jaarstaan had te wachten. En ze stond op nummer 90 in de jaar top 100 van 2025. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar jouw nieuwjaarswensen. Wie zou jij eventjes een heel fijn en voorspoedig 2026 willen wensen? Dat kan bij deze Via de Radio. Ja, als je de 58 app er eventjes bij pakt... dan kun je een audioberichtje inspreken. Laat ik zo meteen even wat leuke audioberichtjes horen hier op de radio. Spreek dan even een nieuwjaarswens in voor iemand die dat verdient. Je beste vriend, vriendin, je partner. Je kan ik nog wel even doorgaan, familie mag natuurlijk ook. Of collega's. Wie wil jij een heel gelukkig 2026 wensen op de radio? Spreek het in, pak die 58 app erbij. En wie weet hoor je zo meteen zelf op de radio voorbij komen. Ondertussen gaan we natuurlijk ook verder met de top 100... Van 2025. Lucas is het hier voor je. Ook toppen komt eraan. Atheem Impala is Dracula. No more Now you're turning all my nights to brighter days And I know for once I'm holding on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 De hits van het afgelopen jaar. De 538 op 100. 87. You're Somebody Fireboy en Buddy hoorde je in de 538 Top 100 op nummer 87. De 538 Top 100. Het allerbeste van de afgelopen twaalf maanden. En de nieuwjaarswensen stromen ondertussen ook binnen. Roy, die stuurt, ik wil mijn familie, maar met name mijn vrouw Esther en dochter Lindsay een heel mooi en gelukkig nieuwjaar wensen. We zitten midden in een verhuizing. Ze zijn lekker aan het klussen schilderen. En ik hoop dat we over een week, twee of drie, ons mooie jaar in ons nieuwe huisje kunnen beginnen. Nou, bij deze heel veel succes. Kelly, die wenst Rick een mooi 2026. Ze heeft Rick dingen met vuurwerk zien doen waar ze een hartaanval van kreeg. Maar. Alles zit er gelukkig nog aan. En Martijn, die wenst elke een supermooi 2026. En namens Heel Five React natuurlijk ook voor jou de beste wensen. Morgan Wallen, Table Cray, hoor je zo meteen naar Cat's Eye en Gabriella op 86. Oh, you could have anyone else you wanted to. I'm begging you. Hands up. Like this is like the summer under the cover. <laughs> me in the middle, overprotective of my lover. You made me.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 When I stay, she gon' be gone I said, baby, you should know